Met het nrs In België heeft een jongen van 16 bekend dat hij zijn moeder en zusje heeft doodgestoken, zegt het parket tegen de VRT. Van oorsprong Oekraïnse vrouw en haar dochter werden gevonden nadat de brand was uitgebroken in een appartement in Hazelrode vlakbij Leuven. Ze bleken allebei meerdere steekwonden te hebben en de brand bleek aangestoken. Het is niet duidelijk wat het motief was van de jongen. Het gezin vluchtte in 2022 uit de Oekraïne vanwege de invasie van Rusland. Hun vader bleef achter om mee te vechten in het leger.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 In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is senator Miguel Uribe neergeschoten. Dat gebeurde in een park tijdens een campagnebijeenkomst. Volgens lokale media is Uribe ernstig gewond geraakt. Politicus van 39 is een kandidaat voor de presidentsverkiezing in Colombia in mei volgend jaar. Hij is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten die oppositie voert. De burgemeester van Bogota zegt dat er één verdachte is aangehouden. Het weer, flinke buien, soms met onweer. Laten vandaag vooral in het Noordoosten buien. In de rest van het land droge periodes met zon. Het wordt een graad of 15. Morgen weinig verandering, af en toe zon en een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. My girl, baby, sits with someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock.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 Druk met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Ga ik soms onverwachts eens uit? En als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s morgens vroeg tot s avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot maat en ook betrouwde kameraad. De vrijheid is ons kapitaal. De blauwe lucht betaalt de rente. En ons, soms met de Noord, dan drukken wij ons grote Snoor. Ja, onze grote Snoor. Ik had gehoopt dat jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Mariolet.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 Pon, pon, pon, bon. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, bon, bon, bon, bon.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 Voet uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Het waren een ware aan inschakeling van historische feiten en widerswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 tot naar Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Shoes to set my feet to dancing, dancing, dancing, dancing all the day. Shoes to set my feet to dancing, dancing, dancing, all my cares away. In the shoemaker shop, this refrain would never stop As he tapped away, he tapped away working, all working all the day At his bench there was he, just as busy as a bee Little time to lose, time to lose. With, the with the boots and shoes But his heart went pop, inside a little shop When a lovely girl, said him all the world To choose some pretty dancing shoes And he heard her say, he heard her say in, a way, in a charming way I want some shoes to set my feet a-dancing Dancing, dancing, dancing all the day Shoes to set my feet a-dancing Dancing, dancing all my cares away Then he tapped and he stitched For his fingers were bewitched And he sued a dream Into every seat, making shoes oh so neat, just like magic on her feet. And he hoped she'd know that he loved her so. But she danced, danced, danced, and though she weren't entranced like a spinning top, all around the shop, on her dainty feet, she whirled into the street. And he heard her say, as she danced away, I've got some shoes to set my feet to dancing, dancing. Dancing, dancing all the day. Shoes to set my feet at dancing, dancing, dancing all my cares away.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 You are so Big city. Big city. Big city. You are so pretty. Big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 paas was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot de bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het wel Maar trompetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie.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 We're fighting